SHINE ja, Ey, flex op de beat. Flex op de beat. Blijkbaar is het toch waar. Liefde en hart liggen heel dicht bij elkaar luister, elke nacht breng ik mezelf al huilen te, oh, huilen te slaan. Elke dag wacht ik met smart op een antwoord op mijn vraag. Waarom zou je zoiets doen? en Waarom zing je op wraak? Ik was een heuse engel en geen, geen leugen. Ik de laf tot de dag dat ik niet meer waar. Geef een lach op mijn gezicht als je weer voor me staat. Blij, is het toch waard wat een geschreven start Er loopt een hele dunne lijn tussen liefde en hart. Ziezo, dit was het dan, je hebt je gelijk gekregen. Het spel heb je gewonnen, ik zal je de prijs nu geven. Een man die alles meende en altijd correct was, maar jij de dat ik loog, joh, en dat ik nooit op weg was. Ik zeg je eerlijk, ik kan het niet geloven. Dat je dacht het alles, maar zo'n een beetje was gelogen. Maar niets is minder waar. Ik snap het ook niet meer. Nee, Waarom zou je zoiets doen? Je hebt alleen jezelf ermee. En je maakt jezelf wijs Dat je echt gelukkig bent, maar in werkelijkheid. Ben je bang en vind je het eng? En je vraagt jezelf af of dit nou echt je lot is Want er zit een luchtje aan, met als verrotte rotte vis Maar ja, je hebt je kinderen En ook een lieve man, althans Ik hoop dat hij van je houden kan Maar als hij van je houdt, net zoals ik van je hield Liggen de hele mooie dingen nog voor jou In het verschil, elke nacht breng ik mezelf Al huilend te slaan, elke dag Wacht ik met smart op een antwoord op mijn vraag Waarom zou je zoiets doen en waarom zin je op raak? Ik was een heuse engel En geen leugen, graag. Ik dan af tot dat ik niet meer waar. Geef een lach op mijn gezicht als je weer voor me staat Blijkbaar is het toch waar Wat een geschreven start Er loopt een hele dunne lijn tussen liefde en hart yeah. Yo wat rapsus. Wat valt er eigenlijk nog te zeggen Ben een man van weinig woorden en valt niets meer uit te leggen Waarschijnlijk kwam de wind gewoon uit de verkeerde richting Want wat er is gebeurd tussen ons was echt niet te, te, voorzien. te voorzien Maar heb toch altijd wel mijn best hier gedaan yeah. Ja, maar wie van yeah. ons zat er hier nog steeds zonder baan En wie van ons werkte steeds van 9 tot 5 Wat heeft geleid tot het fucking dubbele leven dat ik leid en wat jij niet wilt, yo, is dat ik jou nu ga haten Maar nooit dit te nemen, zal ik slecht over je praten Was niet blij met je levensstijl, ik zal het niet ontkennen. Had me nooit mogen mengen met je kleine grote brengen Maar ik moet je laten weten dat je koppie ondergaat En dat je half niet weet, yo, waarover je praat Je bent mijn preker zo zat, het was de waarheid mijn schat Ik zal bewijzen dat ook jij het het verkeerde eind had Elke nacht breng ik mezelf al huilend te slaap Elke dag wacht ik met smart op een antwoord op mijn vraag Waarom zou je zoiets doen en waarom zin je op raak? Ik was een heuse engel en geen leugenaar Ik tol af tot de dag dat ik niet meer ontwaak Geef een lach op mijn gezicht als je weer voor me staat Blijkbaar is het toch waar wat er geschreven staat Er loopt een hele dunne lijn tussen liefde en haat. En de rest me nog de vraag waarom ik je warm nou Ik heb je nooit iets aangedaan je was mijn nummer 1 vrouw Ik heb mezelf blootgegeven jou in vertrouwen genomen Verteld over mijn verleden en over mijn dromen. En ik dacht dat jij het meende met die kussen, mond. Ik was dom om te denken dat ik echt de liefde vond. Want je rende weg als een slecht afgerichte hond. Om mij vervolgens uit te schuiten als een fucking hoopje strom. shit ik bedacht je dan? Dat je alles maken, maken, joh, en met me spelen kan? Ik zal het je wel vergeven maar nooit vergeten want Heb een groot goed geheugen net als van een olifant Je hebt me zoveel te zeggen, weet niet waar te beginnen? Ik zal je helpen, verbinden, wil je mij nog steeds beminnen? Maar of ik je nog wil zien? Jo dat is nog maar de vraag ik Blijf altijd van je houden, neem niet weg dat ik je haar Elke nacht breng mezelf al huilend te slaan. Elke dag wacht ik met smart op een antwoord op mijn vraag Waarom zou je zoiets doen en waarom zin je op raak? Ik was een heuse engel en geen leugen Af tot de dag dat ik niet meer al wacht. Geef een lach op mijn gezicht als je weer voor me staat. Blijkbaar is het toch waar, wat een geschreven staat. Er loopt een hele dunne lijn tussen liefde en haar. Elke nacht breng mezelf al huilend in slag.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 E-flex hey, op hey, flex de beat, op de beat. Wederom, uh, uh shine. Van uh, uh, uh, de 2008 uh, uh, tot de 2009. Check, check.